Dit is Maatscheurs en het journaal. Bij een schietpartij in Hellevoetsluis zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Een van hen werd op straat onder vuur genomen. De andere man zou bij een woning in de buurt zijn neergeschoten. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Het noorden van het land krijgt vanavond te maken met onstuimig weer. Het gaat flink waaien en er kunnen ook flinke buien vallen met hagel en onweer. Op het hoogtepunt kunnen er op de Waddeneilanden eilanden rukwinden voorkomen met windstoten van 100 tot 110 km per uur. Ook in de kop van Noord-Holland en aan de kust van Groningen en Friesland wordt het onstuimig. Op meerdere plaatsen wordt hoog water verwacht. In verband met het weer zijn de veerdiensten naar Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog aangepast. De terrorist die een aanslag pleegde in Berlijn is op zijn vlucht uit Duitsland op een treinstation in Lyon geweest. Volgens Franse media is op bewakingsbeelden te zien hoe de Tuneser Anis Amri drie dagen na de aanslag er een treinkaartje koopt. Daarna stapte hij op de internationale trein naar Milaan. Daar werd hij uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Amri wist op zijn vlucht een paar keer landsgrenzen te passeren. Ook al stond hij internationaal op de opsporingslijsten en ook al waren er extra veiligheidsmaatregelen. En Russische militairen hebben in de Syrische stad Aleppo massagraven gevonden met tientallen doden. De lichamen vertonen volgens de Russen tekenen van marteling en verminking. Vele hebben schotwonden in het hoofd, zegt een Russische generaal. De Russische luchtmacht steunde het Syrische leger bij de herovering van Aleppo op rebellen eerder deze maand. Nu helpen Russische militairen bij het opruimen van mijnen die zouden zijn achtergelaten. Het weer in het noorden onstuimig, met kans op buien, met hagel en onweer. In het Waddengebied mogelijk een westerstorm. En de rest van het land is het relatief rustig. Morgen zijn er perioden met zon, dan ongeveer 8 graden. En dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. ZFM in de avond.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 Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner and Blitzen. Hold on now, don't you recall? It's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 Ik enkel alleen om de reden Dat hij als voorkant voorschubt met me liep In mijn eentje speel ik geen ezel Riep ik maar toen zei majolijn Laat een andere Maria maar wezen Ik wil samen met hem de ezel wel zijn Pas langzaam And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 Met met en Emme ook, die komen tweede kerstdag niet, want die zijn ziek. Kerstgras, kip, konijnen en kalkoen. Vernalen cocktail, ham uit de Adenne plus Meloen. Kerstlitz, kerstlitz, in de kamer staat een boom, met honderd mooie ballen van piek.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 Vallen van een piek. Ja, ja, ja, Kerstmis, Kerstmis. Hilde Poos van de Stroom. Maar ja, met kerstverlichting kostte Martin Piek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. <tie> Verhalen alle korte kip met salmonella en meloen. Kerstmis, Kerstmis, in de kamer staat een boom. Van honderdduizend ballen van een piek. Kerst, kerst, kerst, kerst. En naar de kerst ga ik wat doen aan gymnastiek. Uh, is de kerstman protestant of katholiek? Kerst, kerst, kerst, kerst. Blijft u alle rustig! Geen paniek!